Douwe Egbert staat vanaf vandaag genoteerd op de Amsterdamse beurs. Er kan nog niet echt worden gehandeld in het aandeel van wat officieel heet DE Masterblenders 1753. De echte notering volgt op 9 juli, als het bedrijf definitief is afgesplitst van het Amerikaanse Sara Lee. Een openingskoers is nog niet bekendgemaakt. De Purmerense wethouder Mona Keizer staat op de tweede plaats van de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze werd na partijleider van Haasma Buma tweede bij de lijsttrekkersverkiezingen. Het huidige Kamerlid Sander de Rauwe komt op plaats drie. Bij de eerste twintig op de lijst zitten veel nieuwelingen. Rijkswaterstaat heeft niet de juiste cijfers over het aantal mensen dat gewond raakt in het verkeer. En daardoor is niet precies na te gaan welke wegen gevaarlijk zijn en moeten worden aangepakt. Dat zegt Via.nl, een verkeerskundig adviesbureau. Gemeenten en provincies baseren hun verkeersbeleid op de rapportages van de politie. Maar die registreert niet alle ongelukken meer. En daardoor kloppen de cijfers over de gewonden niet meer.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 Het weer veel bewolking en een paar buien met in het zuidoosten kans op onweer middagtemperatuur tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat 2 kilometer file op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Knoopend Zaandam en Knopend Koenplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat 2 kilometer voor Rotterdam Centrum. 4 kilometer file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort Vathorst en Knopend Hoevelaken.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 Uit, het kwartje gevallen, het wiekt er nog na, maar ik wist wie ik zou worden. Ik liet ze los, de koude getallen. Ze. Natuurlijk. Whistle